De rechters kennen Tapie een vergoeding toe van ruim 285 miljoen euro. Lagarde volgde kort geleden bij het IMF Dominique Strauss-Kaan op... die het veld moest ruimen na een aanklacht over verkrachting. De Friese politie wil in één dag de achterstand wegwerken. Het gaat om eenvoudige zaken als mishandeling, inbraak en oplichting... zegt een woordvoerder. De inschatting is dat het ongeveer op een 700 zaken uit zal komen. Dat betekent dat je per dossier moet kijken... wat moet er in die zaak nog gedaan worden? Moet er nog een getuige gehoord worden? moet dan nog verder aanvullend onderzoek worden gedaan. Die hele dossiers worden, worden dan samengesteld, worden voorbereid voor die dag, zodat dat eigenlijk pand klaar ligt. En dan is het op de dag zelf een kwestie van uitvoeren wat ten zaak gedaan moet worden. Als voorlopig dag om de klus te klaren wordt 29 oktober genoemd. Er worden dan tientallen extra agenten ingezet en er komt ook hulp van andere korpsen. Bij het OM is afgesproken dat verdachten snel zullen worden vervolgd.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 Van de zes aangehouden ondernemers uit het Fashion Center zitten er nog drie vast op verdenking van witwassen. Een vierde, een buitenlander, zit nog vast... omdat hij geen verblijfsvergunning heeft. Spanje kan nog steeds geld lenen, maar betaalt daar wel meer rente voor. Het land moet voor de jongste lening 4,8 rente betalen. Dat is 20 meer dan voor een soortgelijke lening twee maanden geleden. Hoe pessimistischer de financiële wereld is... over de economie en kredietwaardigheid van een land... hoe hoger de rente is die dat land voor een lening moet betalen...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 Het weer in het midden, noorden en oosten nog geregeld zon. Vanuit het zuidwesten meer bewolking en aan het eind van de middag in Zeeland regen. Het is 22 tot 26 graden. Vanavond overal regen. ANWB Verkeersinformatie. Door werkzaamheden staat er file op de A2 Utrecht richting Den Bosch... tussen knooppunt Ouderijn en Viana 4 kilometer. Verkeer richting Den Bosch kan beter omrijden vanaf knooppunt Ouderijn over de A12 en de A27.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 kan onbegrip in één dag omslaan in respect. Kijk vanavond naar KRO's over de streep. Half tien op Nederland 1. Macro Mega Mania. Verse kabeljauw. Per kilo nu 6,50 euro. Dit is Radio 1. EO, dit is de dag. Tijdens van den Brink. Goedemiddag, mooi dat u luistert naar dit is de dag. Wanneer heeft u het huis te koop gezet? Vijf jaar terug. Voor vijf jaar terug al. En niemand geweest. Niemand? Nee. Niemand, nee. nee, niemand. Echt niemand? Nee. Niemand. Nee. niemand nee. Het is een paleis. Ja, ja Nou een dan... reactie erop, niks. Ook nog een reactie, niks. Helemaal niks, nee. Niemand die komt kijken naar de woning die jij te koop hebt gezet. Is dat een goede illustratie van de huidige situatie op de Nederlandse woningmarkt? Zit die inderdaad grotendeels op slot? Daarover praten we vanmiddag met diverse woningmarktdeskundigen. En we zijn ook benieuwd waar u als luisteraar tegenaan loopt als u wilt of moet verhuizen. Hier aan tafel onder andere Filipine Vinken, voorzitter van de vakgroep Wonen van de Nederlandse Vereniging van Makelaars... en directeur van de Makelaarskantoor in Ermelo. Mevrouw Vinken, goedemiddag. Goedemiddag, me trouwens vicevoorzitter. Vicevoorzitter, hartelijk welkom. Fijn dat u er bent. Ook al bent u geen echte voorzitter dan, toch zijn we blij dat u er bent. Maakt u het mee in uw praktijk dat er nooit iemand komt kijken naar een huis? Ja, dat maak ik zeker mee. En dat is helemaal geen schande in deze markt. Geen schande? Waarom is dat geen schande? Um... Het is vooral vervelend, lijkt me of het nou. Nee, nou het schande is wel vervelend. Is ja, ja. Het is wel vervelend. 5% van de woning, koopwoningvoorraad in Nederland staat te koop. Um, dat is helemaal niet veel, dat zou je zeggen. Dat hebben we eigenlijk wel nodig, ja. als je het hebt over een goede, flexibele markt. Maar er zijn heel weinig kopers op de markt. Ja. kopersvertrouwen is weg. En uh, iedere, voor iedere huis wat er verkocht wordt, blijven de 17 te koop staan. Maar Ik denk altijd, als er een jaar niemand komt kijken, dan ben je gewoon te duur. Ja. Dat klopt. Dat klopt. Okay. Dat klopt in het algemeen wel. Die gedachten houden we dan nog even vast. Ook de gast Rob Mulder, directeur Belangenbehartiging van de Vereniging Eigen Huis. U, ook u hartelijk welkom. Dank u wel. Wij weten dat u in Den Haag woont en werkt in Amersfoort. Wordt het niet tijd om te verhuizen? Nou, dat, dat is niet uitgesloten. Kijk, dat is ook een van onze punten eigenlijk bij de woningmarkt. Dat het veel makkelijker moet worden om, om te verhuizen. Bijvoorbeeld in situaties waarin ik zit. Hè, dat je, Want is het ja, verver... nu moeilijk om te verhuizen? Ja, het is vrij moeilijk. Uh, ik praat even in zijn algemeenheid uh, nu. Als je wil verhuizen en je zou bijvoorbeeld naar een huurwoning willen... nou, stel je wil naar Haarlem, sta je tien jaar op een wachtlijst. En wat voor huurwoning je ook wilt? Nou ja, sociale huurwoningen. Er zijn sociale huurwoningen, ja. Maar ja, dat is, er, er zijn bijna geen vrije sector huurwoningen. Hè. Dat is het maar... volgende probleem. En ja, nummertje drie is dat uh, op naar een koopwoning ook niet eenvoudig is. En wat dat betreft is het natuurlijk heel fijn dat de overheid nu de overdrachtbelasting ja. verlaagt. Daar is. gaan we zo over verder praten. Hier ook de gast, ga ik ook even noemen, hoogleraar woningmarkt Peter Boelhouwer. Goedemiddag, ook u hartelijk welkom. Ja, dankjewel. Onze uh, objectieve baken vanmiddag. Dat proberen. Dat u het weet, dat bent u. Okay. En wanneer bent u voor het laatst verhuisd? Oeh, dat is alweer tien jaar geleden. En uh, sindsdien nog de neiging gehad om het nog eens te doen? Of blijft u nee, lekker zitten waar u zit? Of lopen nog even blijven zitten? Ja. Okay. De dichter vandaag, dat is Raymond de Jong. Tegen half vier kunt u luisteren naar het gedicht dat hij schrijft over deze thema-uitzending over de woningmarkt. U kunt reageren, dat kan via onze website, dit is de dag nu, maar liever nog uh, willen wij dat u ons belt, en dan met name als uw huis al meer dan een jaar, jaar te koop staat. Bel ons dan op 0800-1121. Wij zouden het leuk vinden om te horen hoe uw woning eruit ziet, hoeveel mensen er zijn wezen kijken en welke redenen zijn noemen om uw huis toch niet te kopen. En een aantal van die bellen is nodig vanuit om in deze uitzending hun verhaal te vertellen en ook uh, uw woning aan te prijzen. Dus ik zou zeggen, bel ons 0800 1121. Ja, u, u noemde het al, die overdragsbelasting, meneer Mulder. Een goede maand geleden kondigde het kabinet aan dat deze belasting verlaagd wordt van 6 naar 2 procent. Meneer Boelhouwer, wat was het ook alweer, die overdragsbelasting? Nou, dat is een soort verhuisbelasting, zou je kunnen zeggen. Op het moment dat je gaat verhuizen, dan moet je 6 procent van de waarde van je woning moet je aan belasting betalen. Waarom eigenlijk? Ja, ja dat is een goede vraag. Het is een makkelijke belasting natuurlijk. Je kunt hem makkelijk innen. Ze, ze noemen wel eens een bezitsbelasting, wordt het ook wel genoemd. Maar kan als, als, als het niet beweegt, kun je het belasten, zullen we maar zeggen. Dus als dat, je het niet beweegt, kun je, kun je belasten. Dat is makkelijk iets te in. Als je inkomstenbelasting moet in, is dus het lastig om je achter te halen wat iemand zijn inkomen is. Maar dit is makkelijk te belasten. Want het is gewoon bij de notaris te zien ja, wat hij gekocht wel. heeft. En dus kan je zeggen, zoveel vangen. Ja, het ligt vast. Hè. En uh, ja, iedereen is er wel over eens dat het gewoon voor de woningmarkt een hele vervelende belasting is. En dat we er eigenlijk vanaf zouden willen. Maar ja, daar moet dan wel dekking tegenover staan. Iets anders moet dan wel wat nou ja, op gaan lezen. Is Hoe is die ooit ontstaan? Ja, dat weet ik eigenlijk niet. Hij bestaat al, al heel erg lang. Uh, in de jaren 50 is hij een keertje aangepast, begreep ik. Maar hij is uh, misschien dat Rob het weet, maar hij is al heel lang bestaat. Die al. Ja. Nou, hij, uh, die bestaat al sinds dat de Spanjaarden ja, ja. hier <laughs> Dat is heel lang. Ja, in de dus midden geloof ja. ik al. Ja, dat is Toen wonen ze ja. nog in, uh, in heel ja. andere huizen dan wij nu, denk ik. Ja. Overigens is hij wel in Europa. Dat is wel interessant. verschilt je enorm. je hebt landen waar die heel beperkt is of niet bestaat... Er zijn ook landen waar die 10% is. Bij ons is die dan 6, maar er zijn landen waar die veel hoger is. Maar of hij komt wel overal voor? Hij komt bijna overal voor, ja. Maar in de meeste landen is die wel wat lager dan bij ons. Ja. Ja. Stel dat het gemiddeld, wat scheelt het als die van 6% naar 2% verlaagd is? Hoeveel, hoeveel levert het op als je een huis wilt kopen? Nou, het gaat gauw om 9.000 à 10.000 euro. Dat is echt wel een flink bedrag. Ja ja, ja. ja, ik klik zeker ja. Ja, nee, dat zijn, de, dat zijn de halve keukens die mensen daarvoor kunnen kopen, inderdaad. Ja, ja dus een goede maatregel. Uh, zeker, we hebben ook gezien dat uh, de bekendheid van de maatregel direct effect had. Ja. In een heel slechte tijd, de zomertijd, hè, dus eigenlijk heel slecht in de verkopen, hebben we gezien dat ten opzichte van een jaar eerder, en dat was ook geen goed jaar, maar we hebben al een paar jaar geen goede jaren, uh, opeens de verkopen onder voorbehoud, dus de woningen die onder voorbehoud van het verkrijgen van financiering verkocht worden, ja. dat die opeens 15% stegen. In één dus maand tijd? In één maand tijd, ja. En, ja. en u merkt het zelf ook? Ik merk het zelf ook in mijn U praktijk. U had ja. vakantie zullen hebben totdat het kabinet aankondigde dat de overdosbelasting naar beneden ging. <laughs> ja, inderdaad. Nee, maar zo is het wel. Het is, het is, het is drukker dan andere zomers uh, in, deze, in deze vakantietijd. Oh ja. En welke groepen melden zich met name of is het over de hele breedte? Nee, het is gelukkig in ieder geval de startende, uh, uh, de zoeker, de starter, de woningstarter. Of uh, degene die voor het eerst een huis wil kopen. Of degene die uit een huurwoning komt en zegt nu wil ik kopen, nu is de tijd rijp. Het is vooral de onderkant van de woning. heet dat dan, hè, geloof ik, de ja, onderkant is, van de woningmarkt. Ja, het is een snare term, maar het zijn de starters inderdaad. Ja, ja, en ja. die zien nu iets meer licht aan het eind van de tunnel en denken van nou misschien kunnen we het nu betalen. Ja, maar daar komen we het volgende probleem. En dan kan ik meneer Mulder de hand geven, want eigenlijk is er voor die startende mens geen koopwoning. Maar meneer Mulder is geen starter, toch Nee. Maar hij, hij, hij kaart hem het net even aan. We hebben gekeken binnen de NVM van... Hey, uh, wat is er dan eigenlijk voor die woningstarter... als je kijkt Utrecht, Amsterdam, steden. Als je zoekt tussen de 125.000 en 175.000 euro... en je wil minstens twee slaapkamers... En je wilt dus een koopwoning, en dan is er in Amsterdam niks voor je beschikbaar en in Utrecht totaal drie woningen. Dat niet, is dus uh, geen markt. Ook niet als die uh, overdrachtsbelasting is verlaagd. Dat maakt gewoon niet. Die niet. Nee, gewoon niet. Die huizen zijn er gewoon niet. Die huizen zijn er gewoon dus niet. Dus voor de starter die nu massaal op zoek is, helpt het helemaal niet, zegt u. Bijna niet, maar de soms zeggen de doorstarter of degene die net even iets door heeft meneer gespaard, Milde. meer gespaard. Nou, misschien is mevrouw Mulder misschien wel iets meer dan een doorstarter. Maar klopt, nee hoor. Degene die doorstart of degene die net even gespaard heeft of uit een huurwoning komt, die zou er, er wel van kunnen profiteren. Maar het probleem, het, het echte probleem in de woningmarkt is, is dat de, de huurwoningmarkt en de koopwoningmarkt geen communicerende vaten zijn. He, als je 33.000 euro plus verdient dan uh, kom je niet meer in aanmerking voor een sociale huurwoning. En vrije huurwoningen, die zijn er niet in Nederland. Nee, dus Deze moet je dan gaan kopen. En die huizen zijn er niet. Die dan. zijn er ook niet. Nee. Nee. Nee. Meneer Mulder, hoe lang staat een woning gemiddeld te kopen op het moment ongeveer? Weet u dat zo? Ik had overigens niet gerealiseerd dat dit programma voor mij. Ja. Ging. Nee, we maken dankbaar gebruik ja. van uw aanwezigheid. Ja. ja, Ik zie het toch iets minder uh, somber in. Uh, het ligt ook op, op een beetje aan in welk deel van het land je kijkt natuurlijk. Hm. Uh, maar starters zijn toch wel degelijk de sleutel voor het lostrekken van de woningmarkt omdat zij als enige groep niet eerst hun bestaande woning hoeven te verkopen. En, en, en dat is ontzettend belangrijk, want dat is natuurlijk een, een enorm obstakel... Als je een Veel huis mensen willen eerst staat. verkopen voordat ze gaan ja, kopen. Ja, en dus de nieuw bloed in de woningmarkt in de vorm van die starters... Uh, dat moet het echt los gaan, uh, gaan, gaan trekken. En maar dan, die huizen zijn er niet voor de starters? Nou, het, nou, die zijn er natuurlijk denk. niet overal. Um, ja, dus, het is een complexe aangelegenheid, hè, dat, dat, dat uh, blijkt natuurlijk steeds weer... Uh, een groot probleem is inderdaad dat het aanbod van woningen in Nederland... in zijn algemeenheid, en daar heb ik het al over decennia lang... niet aansluit bij de vraag. Daardoor zijn die woningen in feite ook zo, zo duur geworden. Maar we zullen het toch wel degelijk moeten hebben... van mensen die nieuw op de koopwoningmarkt binnenkomen... door deze verlaging van de overdragsbelasting... en die dan mensen die nu hun huis te koop hebben staan... weer in de gelegenheid stellen ja. om uh, zelf ook Dat te verhuizen. Een soort vliegwiel-effect ja. krijg je dan. We gaan daar zo over verder praten. Maar eerst maken we een uitstapje naar Almere... om te kijken hoe daar is gereageerd op de verlaging van de overdrachtsbelasting. Heeft de huizenmarkt een nieuwe impuls gekregen door deze maatregel... of zit die nog steeds op slot? En met Messelink bezocht de Stedenwijk in Almere... waar veel woningen te koop staan, ook in het goedkopere segment. Merken de bewoners daar al iets van de nieuwe regels? Stedenwijk is een wijk in Almere... waar veel behoorlijk betaalbare woningen staan...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 Een reportage vanuit de Stedenwijk in Almere, gemaakt door Embert Ja, Meneer Boelhouwer, uh, hoogleraar woningmarkt, de makelaar in deze uh, reportage die zegt die lagere overdragsbelasting is leuk, maar het effect wordt gedempt door de hogere rente en de strengere hypotheekeisen. Ja, dat klopt. En dat is uh, per 1 januari eigenlijk al begonnen. Toen heeft de Nationale Hypotheekgarantie, die heeft uh, de normen aangescherpt. Dat heeft te maken met het feit dat er uh, sprake is van een koopkrachtdaling. Nou, volgens de systematiek, volgens de normen kun je dan gewoon minder lenen dat betekent dat je gewoon de helft minder kunt lenen van, van, de, van de daling, zullen we maar zeggen. Uh, ja, de, de, de gedragscode hypotheek is nu ook aangenomen. Betekent dat is een dat code ook, voor uh, banken, ja, we, ja, we ja, die banken hebben onderling afgesproken om samen met de verzekeraars... om een bepaalde gedragscode ja, op te stellen, omdat vanuit de politiek dat ook geëist werd. Die kwamen ja. zelfs, de AVM kwam met nog, nog veel strengere voorwaarden. En wat betekent dat concreet? Nou ja, dat betekent dat je dus nu geen aflossingsvrije hypotheek meer kunt krijgen. Helemaal niet meer. Nee, nee. Die, die bestaat echt niet meer. 50% moet je minimaal aflossen. Maar ja, dan name... dus nou wel gedeeltelijk aflossingsvrij. Ja, ja, voor de helft nog. Dat ja. was overigens ook bij de NRG-normen al zo. Maar met name voor ouderen, die doen dat vaak niet. Hè. Want ja, waarom zouden die überhaupt aflossen? Dat doen ze dan voor de kinderen. Maar ze kunnen ook kiezen om wat meer te consumeren. Voor mensen die al een uh, hypotheek hebben en die willen verhuizen. Ja, die niet... En het is een aflossingsvrije hypotheek. Die gaan dan ook aanzienlijk meer betalen. Hm. Dus voor hen geldt het en, ja, wat. Uh, Mevrouw Vink ook al aangaf, er wordt veel minder gebruik gemaakt van uitzonderingssituaties. Vroeg, vroeger, dus voor die normen. Ja, zo'n derde, 30 procent van de toekenning van de hypotheken... gebeurde op basis van specifieke karakteristieken van die, van die huishoudens. Bijvoorbeeld een ingenieur of een arts, daar weet je van... oké, okay, dat zit wel goed. Want die kan aan het begin van de loopbaan ja. misschien nog niet zoveel geld hebben... maar dat komt later wel goed, dus ja. dan kan je ook wat meer lenen. Ja, dat dus, is de gedachte dan. Dus als je, maar als je dat niet doet en je doet het precies volgens de norm... maar ja, dat betekent dat hij vijf jaar later gewoon eigenlijk... wat veel minder verwacht. Ja, ja. hij kan veel meer verwachten. Een derde van de... Ja, dat werd toen 30 procent ongeveer... Dat is wel veel. Ja, maar dat was ook wel terecht, denk ik. Nu zie je dat veel strakker. Als banken dat niet doen, krijgen ze ogenblikkelijk een boete van de AFM. Ja, dat gaat heel ver soms. Hmm. Niet zo'n hoge boetes, maar goed, ze krijgen ze wel. Uh, dus ja, daar zijn ze terughoudend mee. En nog misschien 4, 5 procent gebeurt er op die basis. Dus ja, ze zijn veel terughoudender in ja, de Dus is het lastig om een huis te kopen? Ja, plus ook zelfstandige mensen die geen vast inkomen hebben. Die kregen in het verleden nog wel een hypotheek. En daar wordt het allemaal veel moeilijker voor. Dus er is gewoon minder vraag daardoor naar woningen. En dat heeft natuurlijk effecten op de prijs onder andere. Oh ja. Ook uh, aangeschoven is hoofdeconom Hans Tegeman van de Rabobank. Goedemiddag, hartelijk welkom. Goedemiddag. U bent van een bank. Ja, Klopt het dat uh, jullie, zou ik maar even zeggen, voorzichtiger zijn geworden? Dat klopt. Het is precies het verhaal wat, uh, wat Peter net verteld heeft. Uh, die, die normen zijn, zijn aangeschreven. We hebben een nieuwe gedragscode. Uh, niet omdat banken dat zo graag willen, wat mensen denken. En dat wij niet toeschietelijk willen zijn. Nee, heel nadrukkelijk. We zouden best willen. Uh, ons vak is risico's inschat. Ik denk dat we het heel goed kunnen, heel goed gedaan hebben. Ook als je kijkt naar wanneer het fout gaat uh, in Nederland... Met, uh, met het betalen van een hypotheek. Het gaat niet zo vaak fout, ten eerste. En als het fout gaat, heeft het vaak te maken met persoonlijke omstandigheden. Scheiden is een hele belangrijke reden. Ja. Maar dat mogen we minder. Ja, en, en terecht er ook. Ik bedoel, er is hoop er gebeurt de afgelopen jaar in de samenleving. Nee, niet terecht. Nee. Niet terecht. Iedereen ja, zegt die ja. niet terecht? Ben ik de enige die denkt dat het wel verstandig is om niet al te veel geld te lenen als het niet per se moet? Als blijkt dat het, dat het fout gaat, ja, inderdaad, dan is het niet terecht. Uh, als je kijkt naar Amerika, dan was het inderdaad misschien een beetje over de top of naar Ierland. He? De, de, de, als het echt misgaat. Ja, want maar... daar zijn heel veel mensen gewoon op straat beland. Ja, nou, op straat beland uh, in ieder geval grote problemen uitgezet. geraakt ja. en, en een heleboel zitten daar nog steeds een grote problemen. Omdat ze te veel hadden geleend. Ja, en, en, en ook omdat dat daar niet goed, ook door banken of door degene die uiteindelijk het geld verstrekt. En dat waren uiteindelijk vaak niet banken, maar investeerders in een heel ander land. Uh, keken wat de risico's waren. Maar dan is het toch terecht dat we daar voorzichtiger mee gaan doen? Ja, nou, in andere landen, maar in Nederland is dat niet aan nee. de hand. Nee. Mevrouw Vinken. Ja, Nederland is, ik kan me helemaal, helemaal bijvallen hoor, meneer Stegeman, want uh, Nederland is gewoon weer dat kampioen netjes hy ja. de hypotheek betalen. Ja. We hebben maar 2400 veilingen, executieveilingen, op jaarbasis, of 4 miljoen koopwoningen, dat is gewoon hartstikke netjes. Maar ik heb ook ergens gelezen dat we de hoogste hypotheekschuld van Europa hebben met z'n allen. Ja, maar we hebben, daar, we hebben ongeveer 600 miljard hypotheekschuld, hè? Ja, 600. En, en volgens mij staat er 1200 miljard bezit aan tegenover aankoopwoningen. Ja, ik vind dat een andere discussie, hoor. Als, als het gaat over, over een bruto schuld, en waar zeker risico's aan, aan kleven. Uh, maar als het gaat over wat, wat banken doen in het verstrekken van hypotheken... De, dan is dat, was dat zeker geen reden om die regels daarvoor te gaan Nee, nee En, en dus dat vindt u ook, meneer Mulder, Vereniging Eigen Huis? Nou, kijk, Vereniging Eigen Huis heeft al 15 jaar geleden gewaarschuwd voor... Uh, wat dan heet overkreditering, dat mensen zich te veel, veel in de schulden zouden steken. Toen waren we roepende in de woestijn. Ja, en uh, nu komt uh, men uh, veel te laat natuurlijk met een reactie... Kijk maar wat de banken nu... Maar wacht even, dan vindt u het wel terecht dat er een reactie is. Het is te laat, maar op zichzelf terecht. Ja, ja, Overcreditering moet je niet willen. Hè? Dus dat je, dat, dat je jezelf te ver in de schulden steekt... Dat, dat is gewoon niet goed voor de mensen zelf. En wij komen op voor de belangen van de eigen woningbezitters. Ja. Wat er nu aan de hand is, is dat de banken... Um, eigenlijk toch weer roomser zijn dan de PAUS. Want we hebben in Nederland nationale hypotheekgarantie. en Die staat voor veilig en verantwoord lenen. De heer Boelhouwer zei al uh, iets over de normen die bijgesteld waren 1 januari. Nou, uh, voor mijn begrip, als je een huis hebt met de hypotheekgarantie... wat betekent dat dan? Dat de bank altijd zijn geld terugkrijgt? De, dat betekent dat je verzekerd bent in bepaalde uh, situaties... werkloosheid bijvoorbeeld, hè, tegen restschuld. En de bank uh, die, die, uh, die is daar ook tegen verzekerd. Dus ook al moet je dan je huis uit, je houdt geen schuld over... als er zo'n uh, garantie op zit, ja. en de bank krijgt zijn geld? Ja, en dat, dat, dat staat al jaren voor veilig en verantwoord uh, lenen. En wat doen de banken nu? Uh, die hebben collectief besloten om uh, niet de nationale hypotheekgarantieregels te gaan volgen. Maar om daar nog eens een flinke schep bovenop uh, te doen. Nou, dus in oh, feite lopen ze hinderlijk in de weg aan het herstel van de woningmarkt uh, daarmee. Ja, Hindelijk in de weg, <laughs> dat is een hele Nee, kijk, de verschillen tussen, tussen de gedragscode hypothecaire financiering en de, de rechts van de nationale hypotheekgarantie zijn ook niet dermate groot dat we het echt hebben over een uh, obstructie van banken, wat ongeveer hier uh, wordt geponeerd. En daar heeft u ook uh, geen uh, belang bij, lijkt me. u nee, daar er ook helemaal Alleen, geen belang mij. bij. Maar als je met z'n allen tot de besluit komt van die gedragscode hypothecaire financiering, dat is waar we ons aan moeten houden voor, niet nationaal, né, voor hypotheken die niet onder nationale hypotheekgarantie vallen waarom zou je dan andere hypotheken op andere voorwaarden gaan verstrekken? Um, want, oké, okay, daar zitten verzekeringen onder. Um, maar wat ik net ook al zei, als bank wil je bankieren... en wil je ja. zelfs die risico's inschatten. En dan ga je niet erop rekenen van, nou ja, als het misgaat... dan is er wel een garantieregeling en dan krijgen we ons geld. Nou, dat, dat is, is heel slecht dat is, dat, dat, dat, Zo is het natuurlijk niet. Kijk, het is ook wel interessant. Gisteren nog uh, wilde de Rabobank in Rotterdam... Wel de nationale hypotheekgarantieregels hanteren. Die is vandaag door de pomp gegaan. Net zoals eerder deze week Egon. He, dus nou, het lijkt er heel op, sterk ja. op dat banken collectief afspraken maken ja. om niet de nationale hypotheekgarantieregels toe te passen. En minister de Jager, welk belang zouden ze daarbij kunnen hebben? Het is in ieder geval niet in het belang van, van de klant. Uh, hè? Ja, zij lopen dan minder uh, risico's, uh, lijkt mij. Uh, maar ze hebben ook een maatschappelijke verantwoordelijkheid. En het betekent wel degelijk iets voor mensen... Want het betekent voor starters uh, dat, dat, dat je wel bijvoorbeeld de kostenkoper uh, mee kunt lenen. Dat je een bepaalde verbouwing, stel dat je een opknapwoning koopt... een verbouwing mee kunt financieren. Hmm. En banken die ja, frustreren dit nu eigenlijk. En collectief. En dat vinden Nog één keer in eens tegen Ja, graag. Um, de, ten eerste, Rabo heeft het al sinds 25 juni doorgevoerd in zijn systemen. Dus Rabobank dus niet... Rotterdam sinds vandaag. Nou ja, dat, dat uh, verrast mij. Ik denk dat ze dat wel hebben gedaan, maar even niet goed hebben opgelet. Um, en, en nogmaals, de verschillen tussen wat er gebeurt onder de Nationale Hypotheekgarantie en de gedragscode hypothecaire financiering. Ja, dat gaat om 2 punt. Mm. U zegt wat dat mensen... het is niet zo groot. Dus de banken nee, doen kijk, en nou laten we twee al procent als... 2 punt. Het gaat ook over of je ja, een ja, verbouwing, ja. Hè, als je een ja, opnaamwording koopt als, uh, als, ja. als, als, als maar, start, of je okay, mag ja, meefinancieren. Maar, maar, maar nog even Laatste kijk, woord. we hebben al zoveel regeltjes in dit land. En proberen we een keer wat te harmoniseren om het ook weer even wat inzichtelijker te maken dan is dat ook weer niet goed. En dan krijgt de meneer Mulder over zijn ja, We gaan heel gauw naar iemand die zelf een huis heeft en daar graag van af wil. Antje van Kijpen, goedemiddag. Ja, het is Antje van Kijpen. ma. U woont in uh, Dokkum? Ja, klopt. En u heeft uw huis te koop staan? Ik heb mijn huis te koop staan al twee jaar en er is nog nooit een reactie op geweest. Oh, daar hebben we het hier net even over gehad. Dan bent u te duur. Dan ben ik te duur. Maar het is een enorm pand en het is het wel waard. En ik ben ook inmiddels al bijna een halve ton gezakt. Oh, u bent en toch gezakt met denk, de prijs? Dan ja. denk ik, ben, moet ik nu onder de waswaarde gaan verkopen, is mijn vraag dan. Van, moet ik het dan maar voor een appel en een ei wegdoen? Ja, dat is wel een moeilijke afweging voor u. En het is een mooi plekje, want de Elfstedentocht komt er langs, hè? Ja, Stempelpost zit hier voor de deur. Ja, dus eigenlijk... En alle activiteiten ook, is een Grachtenstand, het eigenlijk... staat er prachtig, maar... Eigenlijk hoopt u heel erg op een Elfstedentocht, want dan ziet iedereen het weer. Ja, daar hoopte ik afgelopen winter al op. Maar we hebben ook steden toch van bootjes gehad... en dan komen er hier zo'n paar honderd boten voorbij varen. Maar zelfs dat helpt dus niet. En genoeg toeristen in Dokkum. Dat is... Maar het is ook niet zo dat ik daar nou, dit huis per se weg wil... omdat ik, uh... maar ik... Mijn man is drie jaar geleden overleden. Ik ben maar alleen meer. Ik heb vijf slaapkamers, twee badkamers... een inpandige garage, een binnentuin. Ga zo maar door. Het is een enorme luxe mooie woning... En, maar ik zit met het probleem, ik heb reumatoïde artritis en ik moet twee nieuwe knieën hebben. En hoe ga ik revalideren in een huis met zoveel trappen? Ja, dat is lastig. Mag ik vragen wat de vraagprijs is op het moment? Op het moment is het 4,19. Ja, we hebben hier een makelaar zitten. Mevrouw Vinkke, wat zou uw advies zijn? Nou, één, even het misverstand uit de weg helpen. Mensen zeggen tegenwoordig, ik hoor mevrouw ook zeggen... ja, zou ik mijn huis dan onder de WOZ-waarde moeten verkopen? Ik zie dat dat steeds vaker gebeurt. En eigenlijk ook omdat die WOZ-waardes niet meer de realiteit weergeven. En dan ken ik het individuele mevrouw, geval van mevrouw Kempma natuurlijk niet. Maar de WOZ-waardes, dat zijn waardes met een waardepeldatum van 1-1-2010. Nou, dat misverstand uit de wereld geholpen is Dus het is kan natuurlijk... inderdaad nodig zijn om eronder te gaan zitten, zegt dat u? Dat kan, dat ja. kan. Ja, ik, het individuele geval ken ik natuurlijk niet, hoor. Maar maar uh, het, het volgende is, uh, kijk, 35% van de woningen die te koop staan... die staan inmiddels een jaar te koop. 40% van alle woningen is minimaal eenmaal in prijs gewijzigd. Het is strijk en zet. Er zijn gewoon erg weinig kopers. Maar 2,5 jaar is dan weer een stuk langer. Ja, maar uh, daarom hebben we onderzoek gedaan... Of... Uh, Amsterdam School of Real Estate heeft eigenlijk onderzoek gedaan voor NVM. Nou wat is eigenlijk de crux. Hè? Als je al het andere goed hebt, als je al je foto's en je tekst goed hebt, wat is dan de crux? Mm. Uiteraard je prijsbeleid. Belangrijk is: even kort, de conclusie van dat rapport, was, als je de marktwaarde hebt en je hebt de echte marktwaarde vastgesteld, als je daarboven, 3% daarboven vraagt, verkoop je het voor de marktwaarde. Als je meer dan 3% vraagt, dan loop je de kans om het maar liefst 14% onder de marktwaarde te verkopen. Ja, ja, als je te hoog begint, zeg maar. Als je te hoog begint. Ja. En mevrouw is natuurlijk net zo rond, of voor die crisis begonnen. Ja, ja. ja dan loop je achter de feiten dus kan je achter de feiten aan. Snel aanlopen. een beetje zakken. Snel onder die boswaarde gaan zitten. Eerst even goed advies vragen. Ja, aan u. Of aan iemand, dat zijn we, zijn we nu aan, aan doen. Aan goede ja. ja. Nou, mevrouw van Kijperma, een prachtig pand in Dokkum. Het adres nog een keer noemen misschien? Supermarkt 18. Nou, we komen op Funda, is die te zien. Er staan hier redacteuren ja. achter, de, achter de ruit. We gaan allemaal kijken. Hartelijk dank voor uw verhaal, Antje van Kijperma. Ja, dank u wel. We gaan nu gauw door naar het nieuwsoverzicht van half drie. Daarna gaan we verder praten over de belangrijkste knelpunten op de woningmarkt. Het nieuws wordt gelezen door Martijn van Beek. Radio 1.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 Een groep jongeren drong een huis binnen en bedreigde twee kinderen van 8 en 13 die alleen thuis waren. Er waren al drie tieners van 14 aangehouden. Deze week kwam de politie nog eens zes verdachten op het spoor: de oudste 17 en de jongste 11. De Friese politie wil alle achterstanden in één dag wegwerken. Er liggen volgens het korps zo'n 700 eenvoudige zaken op de plank. Het gaat dan bijvoorbeeld om mishandeling, inbraak en oplichting. En als voorlopige dag om de klus te klaren wordt 29 oktober genoemd.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 ANW-verkeersinformatie. Speelvertraging veel vertraging door werkzaamheden ten zuiden van Utrecht... op de A2 richting Den Bosch. Staat tussen knopend Oude Rijn en Vianen, 4 kilometer Viede. Zijn drie rijstroken dicht. Verkeer naar het zuiden kan beter omrijden. Neem de parallelbaan en rijd dan over de A12 en de A27. In West-Brabant is de N285. Breda klundert in beide richtingen dicht bij Zevenbergen. Dat komt door een ongeluk. Radio 1, dit is de dag. Welkom bij Dit is de Dag. De uitzending staat vandaag in het teken van de situatie op de Nederlandse woningmarkt. Voor half drie discussieerden we hier aan tafel over het nut van een lagere overdragsbelasting. De komende half uur kijken we naar de belangrijkste knelpunten op de woningmarkt. Dat doen we met Filipine Finken van de NVM, Rob Mulder van de Vereniging Eigen Huis, Hoogleraar Woningmarkt Peter Boelhouwer en hoofdeconoom Hans Stegeman van de Rabobank. U kunt reageren. Dan kunt u het beste bellen 0800 1121 en dan vooral als uw huis al lang te koop staat, een jaar of langer. Meld ons alstublieft hoe uw woning eruit ziet, hoeveel eruit ziet. Mensen er zijn wezen kijken en welke redenen zijn noemen om het huis toch niet te kopen? En dan loopt u de kans dat wij u terugbellen en dat u in de uitzending uw huis mag aanprijzen. Ja, mensen zijn uh, onzeker over de toekomst. Start is komen moeilijk aan een woning. Er zijn dus gewoon uh, grote problemen. Meneer uh, Boelhow, wat zou u als het grootste probleem willen typeren? Wat is nou echt uh, de crux? Nou ja, er zijn heel veel problemen natuurlijk. Uh, ik vind het belangrijkste probleem vind ik voor mensen die geen woning hebben. De outsiders op de woningmarkt noemen we die dat die geen plekje kunnen vinden. En uh, ja, dat is het grootste probleem. Tot nu toe hadden die insiders, de mensen die wel wonen... die een koopwoning hebben of een goede huurwoning... hadden niet zoveel problemen. Dat was ook de reden waarom er, denk ik, weinig veranderingen plaatsvonden. Een grote groep die het goed geregeld heeft... ten opzichte van een kleinere groep die het gewoon heel slecht heeft. Ook politiek gezien is dat lastig. Je ziet nu dat steeds meer ook mensen in de woningmarkt... Hè, die, net de voorbeelden die we hoorden van luisteraars... die hun woning willen verkopen. Mensen die kinderen hebben die hun woning willen gaan... Uh, ja, betrekken, huren kopen. Ja, die komen steeds meer in het probleem. Dus ja. ja, dat is het probleem. Maar even bij die outsiders blijven. Dat zijn mensen die zijn afgestudeerd. Die ja, gaan op zoek naar werk. En die ja. vinden dan ergens werk en kunnen geen huis vinden. Ja, dat mensen, komt veel voor. Ja, of mensen die gaan scheiden. Dat komt ook natuurlijk. Of mensen die hun baan kwijtraken. In ieder geval die... Of wat voor reden ook moeten verhuizen. Ja, die woningmarkt is volledig dicht geslipt. Hè. Je ziet in de huursector dat. Er zijn geen huizen te kopen die die mensen kunnen betalen. Nee, maar dat ook in de huursector niet. Hè. Want we hebben het nu voornamelijk over de koopsector gehad. Maar ook in de huursector. Ja, gaan we al de gemiddelde wachttijden lopen zo op. In in Randstad randstad nou zo'n 10 jaar. Nou, dat is natuurlijk enorm hoog. Ja. ja. ja dus, uh... Dat is een belangrijk probleem. Vinke, wat vindt u het grootste probleem? Ja, ik, sl ik, uh, ik sluit me aan. Je zou bijna denken: een land als Nederland heeft eigenlijk een soort van woningnood. En uh, het grootste probleem. Daarbij is dat de financiering van de huurwoningmarkt zodanig in elkaar zit... dat de woningcorporaties die hebben eigenlijk een soort van natuurlijk monopolie hebben. Uh, de, de huurwoning die moet een bepaalde, die mag maar een bepaalde maximale uh, prijs hebben. Um, helemaal prima hoor. Iedereen heeft natuurlijk recht op goedkoop wonen. Netjes wonen en prima wonen. Alleen door, die, uh, uh, door dat structureel zo te doen, is er... Eigenlijk vanuit de particuliere belegger. Helemaal geen uh, uh, initiatief geweest. Mm. Om uh, wat duurdere huurwoningen te bouwen. Die zijn er dus niet. Die zijn er niet. En dat, dat, dat voorkomt dus dat er weinig flexibiliteit is op de woonmarkt. Met name in... In, in inkomensgroepen tussen de 33.000 en de 50.000 euro. Want als er duurdere huurwoningen te vinden zouden zijn... dan zouden mensen die nu in een goedkope huurwoning zitten... makkelijker doorstromen... en dan zouden die goedkopere huurwoningen te koop komen. Is dat het mechanisme dan? Nou, er zou in ieder geval wat doorstroming zijn. Er zouden misschien meer mensen kiezen voor eerst huren dan kopen. En dat die goedkope huurwoningen te koop komen... dat hoeft natuurlijk niet allemaal. Maar je hebt een wat meer ijzeren voorraad... die die, die flexibiliteit op die woning, woningmarkt uh, bevoordeelt. Ja. Meneer Boel, Ja. Al nou ja deels deel ik die analyse wel. Dat, nou, er wordt natuurlijk in Nederland scheef gewoond. Overigens niet in grote mate. Het grote probleem van de particuliere huursector... is dat ze niet kun, kunnen concurreren juist met de koopsector. Want daar wordt enorm gesubsidieerd in Nederland. Hè. Dankzij dat de hibertekentafdek. Onder andere door ja. er geen vermogensrendementsheffing te heffen... Dat gaat, praat je over miljarden. Hè. Dat is ook een van de problemen van de Nederlandse woningmarkt. We praten over subsidies, zowel in de huur als in de koopsector... van tot 20 tot 25 miljard op jaarbasis. En dat wordt niet gelijk verdeeld. Dat zit vooral bij de koopwoningen in veel en minder werken. aan de, bij de, de onderkant in de huursector. Waardoor we dus geen goedkope koopsector hebben... maar ook geen duurdere huursector. En ja, door de huren vrij te laten... los je het probleem absoluut niet ja, op. Meneer Mulder, u zit een beetje te schudden met uw hoofd. Nou, ik denk in de eerste plaats dat als je vraagt... wat zijn de grootste problemen dat je onderscheid moet maken... tussen de acute situatie nu. Nou, daar heeft die overdragsbelastingverlaging enorm geholpen. En nu, zo gaan van de banken zien dat ze ook... Uh, ja, nee, dat is uitnemen. duidelijk geworden. Kijk, <laughs> als het over de lange termijn het nog te zien, hè? gaat... Hè, dus de structurele problematiek op de woningmarkt... ja, dan is eigenlijk het probleem heel simpel samen te vatten. Mensen kunnen in Nederland niet wonen hoe ze en waar ze graag willen. Nou ja, dat lijkt me wel een hele boude uitspraak. Ja. Heel veel mensen wonen heel tevreden op een plek waar ze heel gelukkig zijn. Kijk, stel dat u elders een baan accepteert en u wilt dus verhuizen. We hadden het er eerder al over. Nou, dan kun je niet terecht in de koopsector. Omdat daar te weinig wonen, woningen gebouwd zijn de afgelopen jaren. Waardoor de prijzen enorm gestegen zijn. Is dat zo? In de meeste steden staan meeste steden staat er wel, wel huizen te koop? Er zijn wel het huizen te koop, maar daar zitten al mensen in. Hè? Dus, want die kunnen er niet uit, omdat ze hun huis niet kunnen verkopen. Dat is weer de zeg maar, acute situatie op dit moment. Maar de structurele problematiek is toch dat het aanbod van woningen decennia lang onvoldoende aansluit bij de vraag... waardoor ook de prijzen enorm gestegen zijn. Hmm. En één ding wil ik wel benadrukken. Uh, het klopt dat er in de koopwoningsector... heel veel uh, ja, collectieve middelen rondgaan, om het zo maar even te zeggen. Maar datzelfde geldt voor de, voor de huursector. Want de huren worden in de huursector door zogeheten huurprijsregulering... Uh, dat is een H-woord ik, waarvan ik aangaat dat iedereen het moet onthouden. Huurprijsregulering, moet dat echt, echt onderhouden? Ja, dat nou ja, vind ik wel belangrijk. Waarom dan? Nou, Dat leidt er namelijk toe dat die prijzen van sociale huurwoningen... kunstmatig laag worden gehouden. Waardoor je niet gaat verhuizen en dan word je een scheefwoner. Je bent een dief van je eigen portemonnee als je, als je uit verhuizen. een hele goedkope woning gaat. En als je de bedragen berekent die daarmee gemoeid zijn... dan komt dat ongeveer op hetzelfde uit als het geld wat omgaat... In de koop. Uh, Meneer Boulanger, schut nee. Nee, dat geloof ik niet. Ik heb die berekeningen zelf ook gemaakt. En de subsidies in de koopsector zijn aanzienlijk hoger dan in de huursector. Het Rampambureau heeft dat wel overdicht. Ja, die heeft hele verkeerde berekeningen gemaakt overigens. Ja. Maar gaal, ah. dat is natuurlijk moeilijk om dat <laughs> okay. nu uit te geven. Ja, nee, serieus. Het wat, wat, wat het CPB zegt, nou, ik kan het wel uitleggen. Ja, misschien heel technisch. Maar nee, even heel simpel. Wat het CPB zegt is van we nemen een huurwoning en doen we net alsof het een koopwoning is. En dan berekenen we de waarde toen de prijzen nog hoog waren. En dat is dan de marktwaarde. Maar dat kan natuurlijk iemand in de sociale huursector met geen kant betalen. Nee. Dus die werkelijke marktwaarde ligt aanzienlijk lager. Dat is ook door de meeste economen overigens erkend... dat dat een, een, een foutje geweest is van het Centraal Planbureau. Dus dat ligt aanzienlijk lager. Natuurlijk wordt er gesubsidieerd... In de sociale huursector. Maar, ja, daar de zit te... ja, ja. maar dat is ook logisch. Dat is bedoeld voor mensen met een laag inkomen... die niet zelfstandig dus kunnen voorzien in, hun wonen, in het wonen. Dus dat je die subsidieert lijkt me terecht. Waarom zijn er dan en... 2,4 socia miljoen sociale huurwoningen in Nederland? Want in, in, bij de OESO, die waren hier op bezoek... en die zeiden van... Uh, why are people in Holland so poor? That everyone lives in social housing. Ja, maar er is een misverstand... dat alle sociale huurwoningen in Nederland een goedkope huurprijs hebben. De meerderheid van de sociale huurwoningen in Nederland... heeft een huurprijs tussen de 3,80 en 4,80. Nou, dat vind ik geen goedkope woningen meer. En ook naar de woonquotes. Het percentage wat huurders aan, aan, aan wonen betalen, ligt erg hoog. Aanzienlijk hoger dan bij kopers. Terwijl dat lage inkomens zijn. Maar dat klopt ook niet. Kijk, de, in de woonvisie van het kabinet staat dat beter uitgelegd. Uh, als je gewoon vergelijkt, uh, kijkt naar vergelijkbare inkomens in de huursector en in de koopsector, dan liggen die woonquotes helemaal niet zoveel. Ja, maar waarom raak. is het eigenlijk zo belangrijk? Waarom maken maar, u maar, even, Die mensen met die lage inkomens, die hebben dus veel minder te besteden. Daar gaat het om. En, en, dus het resterende inkomen van huurders is aanzienlijk lager en die zitten echt tot aan de, aan de nog uh, qua woonlasten die kunnen echt weinig meer hebben ook ja. de, de, de de en dus de zou daar meer geld, heen moeten, nou ja, en tegen... meer geld heen moeten maar het is absoluut niet het verhaal is niet nee. terecht dat die huurders al mas meer zouden kunnen betalen er is een groep van rond de 15 procent en die zit met name in Utrecht in Amsterdam en in Haarlem in dat gebied ja. ja die kunnen inderdaad meer wonen we hebben daar met de vromraad ook ook uit vroeg onderzoek naar gedaan die mensen willen ook best verhuizen 40 procent is verhuisgeneigd. geneigd maar dan doet het probleem zich voor, wat mevrouw Vink ook al aangegeven heeft... het aanbod is er gewoon niet. Nee, okay. En dan kunnen dat die mensen straffen gezegd. met hele hoge quotas. Dat schiet niet op, zegt nee. u. Meneer Stegeman, wat is volgens u het belangrijkste knelpunt op de woningmarkt? Nou, volgens mij is, al, is alles wel ongeveer langsgekomen. En er is altijd wel grappig in dit soort discussies... dat iedereen het wel nou, met accentverschillen daar gelaten ongeveer eens is met... Het structurele, structurele probleem met de woningmarkt, enerzijds. En, en eigenlijk komt dat altijd neer op de rol van de overheid. En dat is te veel regulering aan de vraagkant. Hè, dus te veel subsidies ja. geven aan de koopsector en de huursector. Naar de omvang. Er is wel discussie over. En ook te veel regulering aan de aanbodkant. Hè, hmm. dus, dus waar en hoe kunnen we huizen bouwen? Dus iedereen het over eens Dus de overheid trek je terug. Dat is eigenlijk de oproep. Ja, maar dan is dan de volgende vraag. En die is veel interessanter. Wat ga je dan doen? En daar lopen we al, al jaren over te soebatten. En. Uh, Enkele kabinetten zeggen dan, daar gaan we helemaal niet over soebatten. We gaan alleen uh, alvast wat buskruid verschieten door overdrachtsbelasting te verlagen. En daarna zien we wel weer verder. Ja, en er zou veel meer moeten gebeuren. Daar komen we straks al over, uh, verder te spreken over uh, integrale plannen om mm. wat te doen. We gaan eerst even kijken in het, het dorpje Finsterwolde. Dit Oost-Groningse dorp ligt in een typische krimpregio. Reint en Fanny Lig zijn flink op leeftijd... en willen graag verhuizen naar een seniorenwoning binnen hun dorp. Maar daarvoor moeten ze eerst hun huis zien te verkopen. En dat gaat moeizaam. Eind vorig jaar stond hun huis al... Vijf jaar te koop. Hoe het er nu voor staat, horen we zometeen. Maar eerst luisteren we naar de reportage die verslaggever Steven Emmens een half jaar geleden in Finsterwolden maakte. Ja, dat is nog van ons. Daar. Dus dit heeft als een voorgelog geweest van onze zoon. Hier een grote vijver waar ja. we over een bruggetje kunnen lopen. Dat ga ik even doen. Dat vind ik leuk. Ja. Met hele grote kooikarpers erin. Ja. Mensen, wat een paradijsje hier. Ja, daarom. Daarom, ja, dat, ik vind, dat valt ook niet mee. Je krijgt niet zo'n woning weer. Nee, Bruggetje over, foliëren. ja. Maar er zit alleen nog maar wat opgezette vogeltjes ja, in. Ja, kunst, hè. ja Als we op vakantie gaan, dan is hier altijd een mevrouw uit Leiden in. Die is dan zo lang in onze woning. Dus en, uh, nou, toen waren er geen vogeltjes meer, dan kwamen we terug. En uh, ik zei, de vogeltjes, ja. Ik vond dat zo kaal zitten zonder vogeltjes. Ik, denk, ik, stop, ik doe er een paar opgestopte vogeltjes in. Ja, maar de volière is leeg, want uw man kan dat niet meer nee, verzorgen. Nee, die kan dat niet meer verzorgen. Nee. nee. nee. En nee. de karpers? Wie doet die? Dat doe ik doe alles, hè. Dat doe ik allemaal. Ja. Wat een prachtige tuin, meneer Leeg. Ja, wel, wel, wel. Maar u kunt er niet meer goed voor zorgen? Nee, helemaal niet meer. al ja. die zitjes die ik heb. Want de volière is leeg? De volière is leeg, ja. Een zuurstofcilinder draagt u steeds mee om, uh, ja. om goed lucht te krijgen. Ja, zeker. Ja. Reint loopt met ja. een rollator en heeft extra zuurstof nodig. Ja, het, is, het is duidelijk dat, dat het onderhoud van zo'n woning en alles wat erbij veel, komt best te veel. Veel te groot. Dat moet zij allemaal doen, hè. Je ken niks meer. Helemaal niks meer. Helemaal niks. Het is veel te groot voor Fanny. Veel te groot. Veel te groot. Echt, echt, echt wel. Ja. En daar heb ik hier ook wel weg, hè. Wanneer heeft u het huis te koop gezet? Vijf jaar terug. Voor vijf jaar terug al. En niemand geweest. Niemand? Nee. Niemand? Nee, nee, niemand. Echt niemand? Nee. Niemand. Nee. Nee. Het is een paleis? Ja. ja Nog no, een reactie erop? Niks. Nog no, no, een reactie? Niks. Helemaal niks, nee. nee. Hoe, hoe groot is het perceel wel niet? Hoeveel, hoeveel... 18 jaar. 1804 meter. Niemand geweest? Nee. Nee. Wat vroeg u ervoor toen? 300 ja, dat weet jij beter. 308.000. 308.000? Ja, en je zit nou, nou op 268. En daar moeten we weggaan. Maar als er niemand komt, dan wordt hem niet kwijt. Nee, dat is hier zo. De familie Lig in Vinsterwolde heeft hun uitgebouwde, vrijstaande woning. met 1800 vierkante meter grond. al vijf jaar te koop staan. En er kwam niemand op af. Van het geld dat de woning moet opbrengen. Willen ze samen met andere inwoners van het dorp onder eigen beheer seniorenwoningen bouwen? Maar die verkoop loopt totaal vast. Merken ook andere leden van de vereniging. Nee, ga niet Die van ons staat al drie jaar te koop, dus. Dus dat is een, uh, een groot punt. Jaakko de Jong, jij hebt geleid uh, deze senioren in Vinstevolde op zoek naar een seniorenwoning die ze in hun eigen dorp willen bouwen, maar. De huizen. Ze kunnen deze, de huizen waar ze zelf in wonen, kunnen ze niet kwijt. Dat is ook een, een krimpprobleem, hè? Ja, deze mensen die zitten eigenlijk opgesloten in een huidige huis. He, want wanneer je je eigen huis niet kan verkopen, kan je ook niet iets anders kopen of uh, huren. Als vereniging gaan we dat er ook mee organiseren. Dat we ook dus op moeten lossen dat die mensen van hun huis afkomen, van een huidige huis afkomen. En daarvoor hebben we verzonnen dat je dan ook in het dorp zelf. Daar wonen natuurlijk ook uh, jonge gezinnen die misschien extra nog een kind bij krijgen... en die eigenlijk wel beter willen wonen. He, dus ook in Vinsterwolde te zoeken naar mensen die eigenlijk hun woonsituatie willen verbeteren... en dan kijken van, goh kunnen wij met deze tien mensen wat die woningen voor achterlaten... of we daar ook weer doorstromen kunnen organiseren. Dat noemen we ook verhuisketens. Ja, Wanneer begint dat? We hopen dat we in januari, februari daarmee kunnen starten. Als je uh, uitrekent dat van tien mensen... Ja. Uh, dat die dan doorschuiven en er blijven ook weer tien woningen over. Wat doe je daarmee? Dan moet je misschien ook wel een aantal van slopen. Ja, dan moet je eigenlijk die discussie ook met het dorp voeren. Van, goh, waar in het dorp vinden we nou logisch dat de woningen verdwijnen? En dus hebben tien oudere echtparen... die min of meer vastzitten in Krimpdorp Vinsterwolde... hun hoop gevestigd op de verhuisketen. Dat hoop ik ja, echt wel, echt wel, ja, ja, echt wel. Echt wel, ja, echt wel, ja. ja, ja. Want Jauke gaat op zoek naar mensen die misschien een huis zouden willen kopen. Ja, misschien wel, ja, ja. ja. ja. Ook Reint en Fanny Lig, die in vijf jaar tijd... precies nul belangstellenden kregen voor hun inmiddels te ruime woning. Want pas als ze die verkocht hebben... kunnen ze zelf een nieuwe seniorenwoning bouwen. Ja, en dan een beetje met subsidie en zo, dat dat allemaal lukt... Ja. En uh, als iemand dan uw huis wil kopen, dan zoekt hij ook iemand... die het huis van die nieuwe eigenaar wil, kopen, wil overkopen? Dat denk, dat, dat denk ik wel, ja. Dat denk ik wel, ja. Ja, dat is zo'n... Ja. Het is zo'n rondje, hè? Ja. Ja, dat is gewoon zo. Ik weet ook, kan het niet, hè? Nee. Ik weet ook, het niet, nee. Nee, dat... Nee. Zo is we het, na, jongen? We het na, ja. allemaal, jongen. Zo is het allemaal. Ja. Tien natuurlijk niet. Rijnd Lig was dat, die zijn huis in Finsterwolde maar niet verkocht krijgt. En dat is sinds eind vorig jaar niet veranderd. Aan de telefoon is jouw de Jong, projectleider van Finsterwolde, Boud zelf. Goedemiddag. Goedemiddag. U bent op het moment aanwezig bij het scootjesielen, maar even naar buiten gelopen kan ik niet zeggen. Maar even in ieder geval aan de zijkant <lacht> gaan staan om met ons ja, uh, te praten. We hoorden de reportage over het huis van Rijnt en Venny Lig. Uh, ja. U wilde een beweging op gang brengen waarbij er in Finsterwolde meer werd verhuisd. Zodat ze veel mogelijk mensen met woonwensen binnen het dorp en ander huis zouden vinden. Loopt dat inmiddels of nog steeds niet? De belangstelling die loopt wel, maar het probleem is dat uh, ja, als je moeite doet, dan kost dat ook geld. En uh, wij krijgen tot op dit moment, krijgen wij, ja, te weinig draagvlak vanuit de woningcorporatie en overheden om, uh, nou ja, ook dit uh, model te kunnen ontwikkelen. Want, ja. Uh, ja. ja, ik wou vragen, waarom uh, doet die woningcorporatie niet vrolijk mee? Ja, die woningen, kijk, dat is een beetje de situatie in een uh, Krimgebied. Dat uh, dit gaat om de particuliere woningen en de woningcorporaties verantwoordelijk voor de huurwoningen. Ook al zijn die particuliere woningen zo, uh, vaak uh, voormalige huurwoningen, maar dan nog willen zij uh, ja, niet voorop lopen bij de aanpak van de particuliere voorraad. Nee, dat ja, ze... ja, gaat u gang. En dan zeggen ze, en dat is een beetje bij alle partijen is dat, uh, aan de orde, hè, want dat geldt ook voor de Rabobank waar we ook uh, contact mee hebben. We hebben... goed contact trouwens hoor, ook met de corporatie... Dan, uh, uh, ja, die zegt natuurlijk ook van... Ja, ja, nee, je kan niet zomaar van ons verwachten... dat wij uh, die uh, overschotten aan, uh, aan hypotheken uh, zomaar kwijtgelden. Nee, en, nee. Uh, Bij de gemeente is het zo dat uh, ja, uh, op gemeentelijk niveau... de gemeentes die worden geconfronteerd met bezuinigingen... dus die toveren niet zomaar even wat subsidie tevoorschijn... om, uh, om uh, zo'n nieuw model... ...huisketen, want daar moet je dan natuurlijk een rekensom op maken ja. om daar dat uh, te ontwikkelen. Klinkt namelijk hopeloos. Uh, het is uh, hopeloos, maar uh, ja, uh, jullie kunnen uh, in de uitzending... Uh, he, dus ...hebben jullie het ook over de situatie op de woningmarkt? Ik heb er iets uh, van meegekregen. Maar mm -hmm. nou, wat voor uh, uh, in uh, krimpgebieden, en in Oost-Groningen bestond natuurlijk de situatie al... ...dat die woningmarkt compleet vast zat. Ja. En uh, er zal uh, iets moeten gebeuren en dat wordt ook wel onbekend. Ja. Dus uh, alleen wij zetten ons in van, goh, maar doen, doe dan nu iets... met de mensen die graag in de, blijven wonen. Ja, maar er zal iemand, te... iemand zal de portemonnee moeten trekken uiteindelijk. Iemand ja, zal moeten zeggen, betreft, ja. ik neem een deel van de schuld op me. Dat ook, ja. En uh, wat ons betreft, en in ons model is het zo... dat iedereen een deel van die schuld neemt. Hè. Als je een woning doorsloopt slopen en uh, je plakt daar een prijskaartje op... van wat is de trekwaarde, hmm. dan kun je van de overheid verwachten... dat die dan die woningen wel opkoopt. Maar uh, als aan de voorkant... He, wat we nu bezig zijn met het bouwproject, de doet aan uh, de grondprijs. En uh, die bewoner, die familie Lieg, die uh, laat wat van zijn prijs liggen. En uh, de bank, uh, die zorgt dat met die doorstroming, uh, dat er ook uh, hypothecair uh, ja, wat wordt bijgepast Dan ja. blijft er natuurlijk een hele, een hele andere waarde over van ja. het laatste huis. Oké, okay. nou, ja, dank u wel, uh, Jouker de Jong. Projectleider van Finsterwolde bouwt zelf. Uh, veel succes, we blijven het volgen en we hopen dat er binnenkort wat uh, gebeurt. Maar hoe, dat weten wij ook niet. Misschien dat we hier aan tafel een oplossing hebben. Maar meneer Mulder, ik wil eerst even naar u. Uh, uw vereniging heeft vorig jaar gezegd dat er een stichting van het wonen moet worden opgericht. Ja. Naar het voorbeeld van de stichting van de arbeid. Bestaat die inmiddels, die stichting van het wonen? Nee, die is er niet gekomen. Um, kijk, we hebben al jaren, sinds 1945, uh, de stichting van de arbeid uh, in Nederland... En nou, die, hè, dat is een, een belangrijk vraagstuk, arbeid. Wonen is ook een belangrijk uh, vraagstuk. En daar moeten ook maatschappelijke partijen uh, bij betrokken worden... Uh, om die, die fundamentele problematiek die we in Nederland kennen op uh, te lossen. Maar ik heb me wel laten vertellen dat u met in gesprek bent. De, de, de, de Stichting van het Wonen is er niet, uh, niet gekomen. Uh, ja, in andere vormen kun je toch ook met, uh, met andere partijen praten. En inderdaad, Vereniging Eigenhuis uh, praat met andere maatschappelijke partijen. We doen dat bewust achter de schermen. Maar wat voor partijen zijn dat? Nou, onder andere uh, de NVM, uh, die hier ook aan tafel Mevrouw Vinker uh, knikt, dus zit. dat klopt. Ja, ja. dat klopt. Zeker. Ja. En, en maar wie ook nog... vanuit de huursector. Woonbond, ah. EDES. Uh, dat zijn informele gesprekken. We doen dat achter de schermen. Banken maar... Zijn de banken erbij betrokken? We hebben ook met de banken uh, gesproken. De Stedman knikt ook, ja. Heel voorzichtig wel, wel, maar hij knikt wel. Dus dat klopt ook. Uh, uh, waarom doen we het nou achter de schermen? Uh, wat je dus ziet in de politiek eigenlijk is dat, dat politici heel snel de neiging hebben om in loopgaven te gaan zitten. En dan in de aanloop naar de verkiezingen is er geen beweging meer uh, in te krijgen. En dan ja, verharden de standpunten. En dat is nou net eigenlijk het laatste wat je nodig hebt... als je een structurele ja. problematiek op de woningmarkt op wil. Lossen. Maar wat staat op de agenda van die gesprekken? En wij hebben dus ook gezegd van... Ja, de problematiek op de woningmarkt op de langere termijn... die is eigenlijk te belangrijk om aan politici alleen over te laten... En daar staat gewoon ja, de situatie op de woningmarkt, hè, structureel... Hè, dus niet het hier en nu, waar we het er straks even over hadden... maar een situatie die al decennia aan de gang is, die staat daar op de agenda. We proberen te komen tot een gezamenlijke analyse... en ook tot een soort gezamenlijk beeld van waar zou je heen willen? En is dat de helder woningmarkt. dan een beetje? Nou, dat wordt hè, helder. Iedereen is er bijvoorbeeld over eens dat ja, mensen in Nederland... Uh, meer keuzevrijheid uh, zouden moeten hebben... Dat er ook meer dynamiek op de woningmarkt uh, mogelijk is. En ook dat de overheid ja, een positieve rol gaat spelen op de woningmarkt uh, op lange termijn. Wat betekent dat voor de hypotheekrente? Staat die op de, wat daarover gesproken? Nou, Vereniging IJ heeft al veel eerder uh, aangegeven... dat uh, de hypotheekrente is een instrument... Uh, wat wij nooit taboe hebben verklaard om daarover te praten. Alleen, het moet wel in het kader zijn van een analyse van de woningmarkt... En ja, een daadwerkelijke oplossing, huur, koop, een alomvattend plan. En dan zeggen wij de H-woorden, huurprijsregulering, dat heb ik al eerder genoemd, hè, huurtoeslag en hypotheekrenteaftrek, mogen dan niet de boeven klaar nou, Dus het daar wordt ook van over nergens gesproken. Even naar minister Tegeland, is dat een goed initiatief om dat achter de schermen te doen? Nou, een combinatie. Kijk, want als je alleen maar achter de schermen aan het overleggen bent... in de politiek heet dat achterkamertje politiek... maar ik denk, ik denk dat het voor alle maatschappelijke organisaties geldt... dat als je alleen maar in de achterkamer... Ik, ik, ik snap het standpunt dat je zegt van... je, je blijft ook niet roepen um, wat er allemaal mis is... want dat, dat helpt ook niet altijd het sentiment. Maar je moet wel een ook... Um, op dit moment gewoon een eerlijke analyse en een duidelijke analyse en een publieke analyse geven over de structurele problemen op de woningmarkt. En als je alleen maar dat in achterkamertjes gaat doen. En natuurlijk is het een combinatie van, van die twee. Um, maar. u roept meneer Mulder op eigenlijk nou, uit die achterkamer te komen. Nou, het, het, het helpt ook om af en toe gewoon oude en die open dingen te bespreken. Maar je niet want in want de achterkamertjes. Kijk, het, het, het, he, je ziet eigenlijk aan de, het Rabobankplan. Uh, wie herinnert zich dat nog? Uh, dat werd in één dag door de politiek afverenigd... U bedoelt af... het dan om alleen nog annuïteithypotheken ja. toe te staan? Nou, dat was na één dag weg. Uh, onder meer nadat de minister-president had gezegd... daar hebben we geen ja. behoefte aan. En ja, dat vinden wij niet erg handig. Nou, u zegt, dus moet je dat achter het nou, schermen doen. Om, om dan die discussie maar even, even door te zetten. Wat ik dan niet handig vind, is dat er dan vanuit andere partijen... bijvoorbeeld van de vereniging Eigen op zo'n manier wordt gereageerd... alsof het een volslagen verkeerde analyse Idiot is. Een idioot plan is, ja. En, en, en dat vind ik dan niet zo constructief. Het valt ook denk op ik een zicht... heel zegt dat dan op een hè, iets constructievere manier. Op, dat, op dat, is, dat moment deed het de markt geen goed. Oké, okay, ik wil nu niet verder op dat uh, annuïteitplan van de Raad, maar even een heel korte reactie van mevrouw Vinken en van meneer Boelhouwer. Is het slim om achter de schermen met elkaar intensief te praten over hoe het verder moet? Nou, het is gewoon heel erg slim om met elkaar, de hele markt, iedereen waar het om gaat, huurders, uh, uh, bewoners, kopers, uh, eigenaren, brancheorganisaties, om gewoon een heel, met elkaar met een heel doortimmend plan te komen. Ja. Dat doe je niet aan het plein publiek, nee. dat doe je gewoon in goed overleg. Meneer Boelhouwer? Ja, ik denk dat het een heel verstandig initiatief is. En ik begreep ook dat ze in het najaar naar buiten komen met hun plannen. Dus dan, ja, dan moeten we met Rabo en wij moeten dan nog even wachten. Maar daar kunnen we op reageren. Ik wil wel aangeven dat er liggen een aantal door integrale hervormingsplannen. De Vroomraad heeft in 2007 een, een heel dik advies geschreven... waar ook alle belang, vrijwel alle belangenorganisaties ja. mee eens waren. Dus heel veel voorwerken is al gedaan. De, De SER-commissie heeft ja. een heel mooi advies gemaakt. Dus er ligt gewoon heel veel. Het grote probleem is dat onze politici er gewoon niet aan okay, willen. Oké, daar gaan we na drie uur over praten. Ja. We gaan nu gauw even naar iemand die een probleem met een probleem heeft met een huis. Peter Donk, Goedemiddag. Peter hey is goedemiddag. U woont bij Gorkum, heb ik me laten vertellen. En uw huis staat al twee jaar te koop, hè? Ja, mijn huis staat in Harnischot, Gisteren. Dat is uh, het bij Gorkum. En hoekwoning, prachtige hoekwoning, gezellig huis. Gezellige wijk, kindvriendelijk ook. Uh, vier jaar geleden zijn wij getrouwd. Ik ben bij mijn vrouw gaan wonen. Uh, twee jaar het huis vervolgens verhuurd gehad. En vervolgens nu twee jaar te koop. En uh, wat zeggen ze, de mensen die komen kijken? Ja, vinden het een mooi huis, maar uh, ja, ze hebben zoveel keuze, hè? men kan alle kanten op in die hoek. Uh, mijn huis zat in de Bredewaai in harriesvoort Ja, dat is een wijk waar, uh, waar heel veel huizen te koop staan op dit moment. En ook aan de Rivierdijk, zeg maar. Mensen hebben, het, uh, mensen hebben een ruime keuze, ze kunnen, ze kunnen veel kanten op. Ja, een beetje zakken met de prijs? Al gedaan. Nog verder? Ja, zit er, zit er eigenlijk niet meer in. De, de, de, de, de makelaar zegt zelf, dit is echt de prijs die je voor moet vragen. Je hebt er genoeg aan gedaan aan het huis. En, ja, het is een mooie woning en voor deze prijs moet hij eigenlijk weggaan. Ik heb een beetje speling nog, dus uh, ja, ik, ik wacht op een koper. Ja, en de overdrachtsbelastingverlaging uh, helpt die? Nou, ik hoorde Rob Wilde net zeggen dat het gewoon geholpen heeft. Nou, die woorden zou ik maar terugnemen, want volgens mij heeft het niet geholpen. Als ik hoor wat de NPM zegt over wat het geholpen heeft, 10% heb ik eerder gehoord. Kijk, het woord is nu eigenlijk aan de banken. De banken moeten zeggen: we gaan die stad helpen en die stad is helpen de woning maar op gang. Ja. Ja, dat is hier inderdaad vanmiddag uh, eerder gezegd. U heeft, uh, of, dat zel, u, of u vindt het zelf ook, of u heeft goed, goed geluisterd. Peter Donk, vanuit Gooi. Ik vind het zelf ook. Op... Ja. Mooi. Hartelijk dank en succes met het verkopen van uw huis. Goed, dank je wel. Wij gaan afscheid nemen van Filip Vink, van de NWM en van Rob Mulder van de Vereniging Eigen Huis. Dank dat jullie hier waren en ik zou zeggen heel veel succes bij het lostrekken van die markt. Ja, uh, de andere dankjewel. gasten blijven hier nog zitten en we gaan na uh, drieën verder praten. Inderdaad, ook met een aantal politici. Uh, de VVD Tweede Kamerlid Helma de Peer is dan te gast en SP-Kamerlid Paulus Jansen.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 Dit is Hilversum 1, een villa VPRO. De Gouden Jaren, bijzondere vondsten uit het VPRO-archief. En mee de demonstrant aan de rechterzijkant die mankloop ongemoeid laat... verder ineens doordrukken. Deze week het anti kernenergie kwartiertje. Participerende journalistiek noemen ze dat meestal. De zomerseries van OVT. Op het is het. Radio 1. Zondagochtend van 10 tot 12. Het nieuws van alle kanten.